En het herinnert je aan je eigen jeugd. wilgefluitjes maken, vogelnesjes uithalen, kikkers opblazen. Ewig toch? Of niet? Ja, dat is mijn werk niet. <kliek> Ik ben voor het boerengereedschap. <kliek> Gutterman is kwaad over mijn bespreking. Hoeveel mappen hebben jullie hier?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 Dat geeft zeker glazen met de brandweer. Op de kamer van Richard dan? Waar nu het bureau van Beerta staat? Dat geeft glazen met Richard. Ja, Ik ga wel eens op onderzoek kijken. Ik vind het dan Je hoort er nog van. Dag meneer Pandé, dag Jantje. Dag meneer Koning. Die achterkelder, daar ligt onder andere het oud-archief van de administratie opgeslagen. Heb jij daar nog bedoelingen mee, Jantje? Die wou je toch niet weggooien? Ik gooi nooit iets weg. Ik bedoel...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 Een prettige vakantie dan maar. Dank je. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je, Gert. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je, Joop. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je, Lien.